Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal. De vragen over de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen stapelen zich op. Nu eerst het NOS-journaal. Mark Visser. Het kabinet zoekt honderden miljoenen om de aanpassing van de pensioenwet te betalen. Nieuwe bezuinigingen lijken daardoor onvermijdelijk. Bronnen in Den Haag hebben het over 400 tot 800 miljoen euro. De VVD denkt aan extra snijden in de uitgaven. De PvdA vindt dat de belastingen iets omhoog kunnen. Het kabinet wil in totaal bijna 3 miljard bezuinigen op de pensioenen. Maar de oppositiepartijen maakten gehakt van het pensioenplan... en het stranden in de Eerste Kamer. Achter de schermen wordt nu onderhandeld over aanpassingen. De coalitie van VVD en PvdA spreekt hierover met oppositiepartijen... CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Morgen praten de fractiespecialisten verder. Later zullen de fractievoorzitters nodig zijn om een akkoord te bereiken.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 Dijsselbloem wil een strengere aanpak dan in Europa, is afgesproken. De Nederlandse Vereniging van Banken ziet niets in een afwijkend Nederlands begrotingsbeleid dat afwijkt van de Europese afspraken. Aparte regels zetten Nederlandse banken op achterstand binnen Europa, zeggen de banken. Ierland heeft het Nederlandse visserschip Annelies Eilena vrijgegeven. Het schip van rederij Parlevliet en van der Plas werd vrijdag opgebracht door de Ierse marine. Sindsdien lag het in de haven van Killebecks. De vissers op het schip werden beschuldigd van high grading. Dat is het teruggooien van kleinere, minder waardevolle vis voordat het visquotum is bereikt. Het is niet toegestaan om op die manier alleen de grootste vissen te selecteren. Volgens de directeur van de rederij is de beschuldiging ongegrond en disproportioneel. De eerste rechter heeft het schip rond het middaguur laten uitvaren. Maar de rederij moest daarvoor wel een borgsom van 250.000 euro betalen. Op 10 december is de rechtszaak. In geen enkel ander ontwikkeld en geïndustrialiseerd land... dat is aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... is het pensioen zo hoog als in Nederland. Volgens een vergelijkende studie krijgen gepensioneerden... 91,4 procent van het loon dat ze tijdens hun loopbaan hebben verdiend. Voor alle OESO-landen samen ligt dat op gemiddeld 54 procent... Door de hoge pensioenuitkeringen is het aantal ouderen... dat onder de armoedegrens leeft heel klein, slechts 1,4 procent. Onder de OEZO-landen ligt dat percentage op 12,8 procent... dus bijna tien keer hoger. De armoede onder ouderen is vergeleken met 2007 wel iets afgenomen... maar de OESO waarschuwt dat de armoede in werkelijkheid... hoger ligt dan de officiële cijfers aangeven. De Tweede Kamer wil dat er in treinen ook in de tweede klas stopcontacten komen. Een meerderheid steunt aan voorstel daarvan van GroenLinks. Volgens de partij neemt in de digitale samenleving het treincomfort toe... als stopcontacten niet alleen zijn voorbehouden aan reizigers in de eerste klas. Ook in de tweede klas moeten ze hun laptop of telefoon kunnen opladen, zegt GroenLinks. Een van de Kamer wil dat de stopcontacten worden ingebouwd... als er nieuwe treinen komen of als oude worden gerenoveerd. De politie heeft vandaag twaalf mannen opgepakt... die zich hebben misdragen rond wedstrijden van Ajax. De verdachte wordt openlijke geweldpleging te laste gelegd... rond de wedstrijden tegen Celtic en AC Milan. De verdachten werden herkend op camerabeelden. zijn mannen tussen de 17 en 29 jaar. Ze werden opgepakt in plaatsen door het hele land. Onder meer in Lisse, Ede, Medenblik en Apeldoorn. Ajax speelt vanavond thuis tegen Barcelona... maar dat speelde bij de arrestaties geen rol, zegt de politie van AC Milan uh, een, uh, een groep van ongeveer 25 uh, Ajax hooligans viel een metrostel binnen waarin uh, veel Milan fans zaten en die hebben echt angstige momenten doorgemaakt want het was, het was een vol metrostel ze konden geen kant op en het was echt een, een agressieve uh, agressieve sfeer uh, verschillende metroruiten zijn daarbij uh, gesneuveld en gelukkig raakte er niemand gewond dat was niet helemaal het juiste uh, quote, uh, excuses daarvoor het weer dan. Valt vanavond nog een enkele bui... maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of zes. Morgen regent bij maximaal van zes tot negen graden. Donderdag overwegend droog. Edwin Gerritsen, hoe is het nu op de weg? Het is uh, nu wat drukker dan gebruikelijk op die tijdstip. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat voor knooppunt Empel... acht kilometer na een aanrijding. De weg is er wel weer vrij. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen... richting Groningen voor Hoogkerk 6. En op de A7 van Groningen naar Heerenveen voor Leek, 8 kilometer. De A7 Groningen richting Afsluitdijk voor Oude Haske, 6 kilometer na een ongeluk. Op de A35 Enschede richting Almelo voor in Twentekanaal, 7 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Geleen tussen Knoopend Kunderberg en Nut, 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 Zes minuten over zes is het. De Lamborghini Gallardo. Volgens Top Gear presentator Jeremy Clarkson klinkt hij als een blaffende hond. Je get dit soort of bark. like dat. You hear dat? Quiet. Bark. Het bedrijf stopt met de productie van dit model. Straks meer daarover. Er zijn zoveel vragen over de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen dat een onderzoek daarnaar onvermijdelijk is, dat zegt Wim Meijer. Hij is voorzitter van een commissie die onlangs een rapport heeft gepresenteerd over de schade door aardbevingen in Groningen. In Groningen is redacteur Helene Ecker. Helene, jij hebt correspondentie kunnen inzien tussen de NAM, het staatstoezicht op de mijnen, het KNMI en ook het ministerie van Economische Zaken over, over al die aardbevingen. Wat viel daarin op? Ja, dat waren mails die uh, inderdaad vooraf gingen... aan het advies van het staatstoezicht op de mijnen begin dit jaar. Om die uh, gasproductie flink terug te brengen... om zwaardere aardbevingen te voorkomen. En ja, je kan daar bijvoorbeeld uit afleiden... hoe de sfeer is tussen die organisaties. Uh, bekend is wel dat veel mensen in Groningen wantrouwend zijn. Hè, dat ze het gevoel hebben niet alles te horen... over de risico's van de gaswinning. Uh, maar opvallend is dat in die mails ook wel iets spreekt van wantrouwen. Dat staatstoezicht dat, uh, beklaagt zich bijvoorbeeld in een interne mail... over over flauwe opmerkingen van de NAM. En uh, ja een citaat... mogelijk opzettelijk misleidende interpretaties. Ja, en na dat advies he, van het staatstoezicht... heeft minister Kamp besloten... dat er eerst een aantal onderzoeken gedaan moet worden... voordat hij besluit hoe het nou verder moet met gaswinning daar. Iedereen vraagt zich natuurlijk af... Uh, hoe zwaar die bevingen kunnen worden. Staat daar iets over in die mails? Ja. Uh, zeker. Uh, kijk, tot die tijd was altijd gezegd dat de bevingen maximaal 3,9 op de schaal van Richter kunnen worden. Uh, en in die mails uh, wordt er dan toch gesproken over veel zwaardere bevingen van 4, 5 en ook zelfs 6 uh, nou ja, Uiteindelijk worden de experts het eens en komt in het advies te staan... dat bevingen van tussen de 4 en 5 niet langer uitgesloten kunnen worden. Uh, ja, en bedenk je trouwens wel hè, dat bij bevingen van 5... 30 keer zoveel energie vrijkomt als bij een beving van 3,9 of afgerond 4. En over dat risico van die zwaarte zijn ze dus kennelijk wel eens geworden. Uh, wordt er dan ook iets gezegd over wat daaraan gedaan moet worden... om, om dat te voorkomen? Uh, ja, uh, maar wat er dan staat uh, is uh, best opmerkelijk. Uh, ik, ik lees even voor, iemand schrijft dan bijvoorbeeld... Mijn indruk is thans dat SODM, dat is het staatstoezicht... KNMI en Shell-deskundigen nagenoeg op één lijn zitten... voor wat betreft de analyse van de seismische data. Maar aan de maatregelenkant ligt het wat lastiger. Er zullen geen concrete maatregelen komen. Productievermindering van het gas of iets dergelijks. Want daar is geen mandaat voor van de aandeelhouders. Einde citaat, nou ja. En die aandeelhouders, dat zijn dan Shell en ExxonMobil. Kortom, die experts die zijn het wel eens. Er kunnen zwaardere bevingen komen. Maar Shell en Exxon willen daar dus geen consequenties aan verbinden. Ja, maar de vraag is of zij daar uiteindelijk over gaan, denk ik dan. Ja. Het lijkt me in ieder geval niet geruststellend voor de Groningers. Want, want hoe gaat dit nu verder? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk zeker de vraag. Er lopen heel veel onderzoeken uh, die allemaal binnenkort afgerond uh, moeten worden. Het aantal bevingen neemt in de tussentijd ook snel toe. Dit jaar zijn er tot nu toe al ongeveer 120 geweest. Uh, de NAM komt bovendien ook binnenkort met een nieuw winningsplan... waarin ook moet staan hoe het bedrijf om zal gaan met dat risico van aardbevingen. Ja, en als dat dan allemaal bij elkaar is gekomen... dan besluit minister Kamp begin volgende... Jaar, hoe het verder moet met de gaswinning. Helen Ekker, voor dit moment dank je wel vanuit Groningen. De coalitiepartijen VVD en PVDA in de Eerste Kamer vragen zich af of het verbod op godslastering uit het wetboek van strafrecht gehaald moet worden. In de Tweede Kamer was een ruime meerderheid voor het initiatief-wetsvoorstel van de SP en D66 om het eruit te halen. Maar in de Eerste Kamer is nu veel aarzeling. Margreet Boer, politiek verslaggever. Goedenavond, Margreet. Goedenavond. Ja, waar heb ik dit eerder gehoord, zou ik zeggen. Ja, hè, dat is een verhaal wat al heel nou, lang loopt. Nou, bijna zou ik zeggen een gebed zonder eind. Vanaf minister Donner in 2004. En we dachten, nou ja, vandaag in de Eerste Kamer... dat, uh, dat is uh, zo uh, gepiept daar. Maar toch, de VVD die zegt... ja die, uh, dat verbod op godslastering. als je dat eraf haalt, uh, weghaalt... dan komt de vrijheid van godsdienst misschien toch wel in het geding. Dus het is misschien helemaal niet zo gek om dat verbod te handhaven. Want ja, als er mensen zijn in onze samenleving... die zich bedreigd voelen door godslastering... dan moeten we ons daar zorgen over maken. En ook de P van de A maakt zich zorgen. Nico Schrijvers, senator, en hij zegt... we hebben het hier over een minderheid, een religieuze minderheid... en die moet op bescherming kunnen rekenen van de overheid. Luister maar. Als een minderheid zeker als die in de knel zit of fanatiek is, geen expliciete bescherming door het recht ervaart, zal deze minderheid eerder zichzelf gaan verdedigen. Zou, voorzitter, het beginsel van de bescherming van minderheden niet tot de conclusie kunnen nopen dat dit verbod nog wel enige restwaarde heeft, hetzij in preventieve, hetzij in normatieve of in andere zin... Ja, de Partij van de Arbeid vraagt zich dus af van misschien heeft het toch wel waarde dat artikel. Nou ja, D66 en de SP vinden van niet, want die zeggen er zijn voldoende waarborgen om belediging strafbaar te stellen. Dat hoeft niet in een apart artikel. Het is nog onduidelijk hoe dat afloopt, want het debat is nog bezig. En uh, ja, misschien kan de zorg nog weggenomen worden van VVD en PvdA. Ja, en er wordt er altijd gezegd, Margreet, dat de Eerste Kamer niet aan politiek doet. Maar ik denk nu toch even politiek, want uh, VVD en PvdA en de Tweede Kamer waren voor. En nu? Ja, en, en nu? Ja, het is heel opmerkelijk. En uh, ze doen niet aan politiek formeel, hè, want het is een heel juridisch debat. Uh, VVD en PvdA benaderen het absoluut juridisch. Ze hebben het over de weging van grondrecht En ze zien toch wel een verschil in de vrijheid van meningsuiting... en het grondrecht van vrijheid van godsdienst. Uh, maar ja, je kunt je toch niet aan de indruk onttrekken... dat dit toch misschien een gebaar is... Hè, in de richting van de kleine christelijke partijen, ChristenUnie, SGP. Want deze twee partijen helpen dit kabinet in de Eerste Kamer... aan een meerderheid voor diverse begrotingen en zo. Precies. En misschien willen ze toch uh, laten zien dat ze de gevoelens... van die christelijke partijen heel goed begrijpen. Vandaar uh, waarschijnlijk toch ook deze uh, woorden die ze kiezen. Dat wil nog niet zeggen dat ze straks ook, uh, uh, hoe ze straks gaan stemmen. Het kan best zijn dat ze willen laten blijken... dat ze het allemaal goed begrijpen en toch voor schrapping gaan zijn. Maar in ieder geval merk je dat er uh, duidelijk rekening wordt gehouden... met de gevoelens van de christelijke partijen. En jij volgt hoe dat verder gaat. Margreet Boer was dat vanuit Den Haag. Volgend jaar september, dan kunnen de Schotten in een referendum... al dan niet kiezen voor onafhankelijkheid. Dat is de droom van de Schotse Nationale Partij... die de regering vormt in Schotland. Uh, u hoort correspondent Arne van der Horst. Op 24 maart 1707, toen werd de Act of Union ondertekend. De Engelse en Schotse kroon werden één. Schotland en Engeland werden voortaan door één regering vanuit Londen bestuurd. Het moderne Groot-Brittannië was geboren... We Maar als het aan de Schotse nationalisten ligt, zien we op 24 maart 2016 het einde van dat eeuwenoude verbond. En de wedergeboorte van een onafhankelijk Schotland. Een natie die, volgens de Schotse premier Alex Salmon, de welvaart beter zal verdelen. Maar hoe ziet een onafhankelijk Schotland eruit? Vandaag presenteerde Simon een vuistdik manifest, The Future of Scotland. Met veel lokkertjes om de twijfelende Schotse kiezer over de streep te trekken. Zoals een hoger minimumloon, gratis kinderopvang en een lagere vennootschapsbelasting. Er komt een geschreven grondwet. En de Britse kernwapenmacht, die nu nog in Schotland ligt, ja, die wordt afgeschaft. Wat het is over is how independence and constitutional change and completing the powers of our parliament can change Scotland fundamentally for the better. Maar het opvallendste element is juist wat er niet verandert. De Queen blijft het staatshoofd. En Schotland behoudt de pond en wil een monetaire unie aangaan met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Maar dan rest de vraag. Hoe onafhankelijk is dat onafhankelijke Schotland eigenlijk? Uh, Alistair Darling, de voormalige minister van Financiën, is de leider van de nee campagne tegen onafhankelijkheid. Hij schiet gaten in de argumenten van de Schotse nationalisten. When you look at the pound, for example, you would have to get an agreement that there would be a currency union. Hoe kunnen de Schotse nationalisten nu al beloven dat het de pond behoudt? Voor een monetaire unie moet er ook toestemming zijn van Engeland, Wales en Noord-Ierland. Maar wat als die zo'n Unie niet zien zitten? Wat is dan het plan B? Te veel vragen blijven onbeantwoord. De tegenstanders zeggen dan ook... dit manifest telt evenveel pagina's als het laatste boek van Harry Potter... En net als Harry Potter is dit document niet meer dan fictie. En er is ook nog veel twijfel bij de Schotse kiezers. Volgens de meest recente opiniepeiling is slechts een kwart voor onafhankelijkheid. 43 procent is tegen en een kwart weet het nog niet. De avond Edwin Gerritsen. Ja, nu nog 200 kilometer, Lucella. Het is wat drukker dan gebruikelijk. Er komt vooral door ongelukken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Den Bosch... zes kilometer de voor knooppunt Empel. Er is de linkerrijstrook dicht. In het noorden van dat land zijn verschillende ongelukken gebeurd. Op de A7 Heerenveen richting Groningen staat voor Hoogkerk 4 kilometer... De A7 van Groningen naar Herenveen voor Leek 8. en op de A7 van Groningen naar de afsluitdijk tussen Tjallenbert en Oude Haske 6 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Nederlanders besteden wekelijks twee uur minder aan het huishouden dan vijf jaar geleden. en Vrouwen doen nog steeds meer in de huishouding dan mannen. Dat is een conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben een rapport gemaakt, ze hebben het allemaal onderzocht. Jeroen de Jager, jij bent bij het gezin van een van de onderzoekers in Woerden. De man zou om zes uur thuiskomen. Is die gelijk aan het werk gezet? Nou, nee, dat is uh, luxe hier in het gezin. Annette uh, Tissen die heeft gekookt in de tussentijd dat ik hier ben. Uh, aardappeltjes, uh, worteltjes en een uh, stukje kip erbij. We zitten nu aan tafel met z'n allen. David, die kwam uh, net na zes uur thuis, geloof ik, hè? Smijtelijke eten, trouwens. Dank je, Ik ben rond zes uur thuis gekomen. Ik kan dan uh, niet te koken. Ik hoefde vandaag niet te koken, nee. nee, nee. hoe kook je? Ik kook, uh, hoeveel avonden kook ik per week? Nou, dat het zo'n drie avonden zijn. Ik heb oh, nu... positief. Dat, dat, is oh dat is positief. Dat kom het daar Laat het dan twee avonden zijn. Twee avonden per week. Wat, ja. zijn, wat zijn de andere taken die je, die je doet, zeg maar? Taken, huishoudelijke taken? Nou, ik heb uh, vrijdag uh, heb ik een uh, ouderschapsverlofdag. Uh, en dan uh, zorg ik gewoon voor het huishouden. Dus dan zorg ik gewoon voor de kinderen dat de eten op uh, tafel staat. Is dat veranderd de afgelopen jaren, zal ik maar zeggen, dat je meer huishoudelijke taken, zorgtaken bent gaan doen. Ja, dat is een beetje van lieverlee... Uh... Ja, dan moet ik echt even iets over nadenken. meer of minder geworden? Het is wel meer geworden. Wel ja. meer ja, geworden Dus ja, ja, ja, ja, ja. tegen de uh, trend in, uh, Annette. Annette Tisse, een van de onderzoekers. Jij was verantwoordelijk voor het vrije tijdsdeel van het onderzoek. Uh, en ondertussen gaat er weer even een bordje uit bij, uh, bij Ties. Kom maar, Ties. Spuug maar uit. Nee, spuug je bordje maar uit. Maar... Um... Uh, wat wilde ik vragen, dat, dat, dat aandeel van mannen uh, uh, is in het huishouden. In het ja. huishouden. Dat, uh, hier gaat het dan goed, maar over het algemeen is het niet verbeterd. Nee, op, op het algemeen is er niet veel in veranderd. Nee, nee. Dus, uh, dus jullie je kunnen je, je suf bent. onderzoeken. Je doet er niks aan. Nou ja, onderzoek doet er niet zoveel aan natuurlijk. Maar het nee, nee. beleid heeft in ieder geval geen effect gehad. Nee. Nee, even even uh, nu, wat staat er hier bij jullie allemaal nog op het programma vanavond? Uh, ik wil vanavond nog een hard rondje hardlopen. En die was die staat er nog steeds. Ja. En de kinderen moeten naar Kom bed. maar niet weg. Nee, die was die uh, komt vandaag niet weg. Nee. Een ander deel, uh, heel even wachten, nee. is. Nee, heel even wachten, is. Een ander uh, ding uit het uh, onderzoek is dat uh, blijkt dat vier op de tien mensen zich één dag per week opgejaagd voelen... Of, en zelfs één op de tien elke dag zich opgejaagd voelen. Heb jij dat zelf ook wel eens? Ja, dat heb ik ook wel eens als veel dingen samenkomen. Je moet van je werk naar huis met de trein. Rijdt hij wel? Rijdt hij op tijd om de kinderen op te halen van de BSO? Dat zijn dingen, momenten dat je, je opgejaagd kan voelen. Dat, dat, dat is toch heel erg lijkt me. Terwijl aan de andere kant wordt er gezegd van uh, minder druk de Nederlander... want uh, we doen minder huishoudelijke taken... Uh, en tegelijkertijd toch veel mensen die zich opgejaagd voelen. Ja, je combineert heel veel dingen. Aha. En als het samen allemaal op één dag gecombineerd moet worden... dan levert dat tijdsdruk op een gevoel van opgejaagdheid. Is dat iets nieuws, dat we steeds meer aan het combineren zijn? Ik denk wel dat steeds meer mensen meer willen. Ja. Steeds meer willen? En ook steeds meer mensen combineren taken. Dus doen zowel huishouden als werk. Vooral vrouwen, ja. Zo, we gaan langzaam afronden, mensen. Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid hier. En Tiso, jij wilde nog wat zeggen, geloof ik? Ja. Hoort uh, eens dus eens gezond... Wortel is, is gezond. Oh, wortel is gezond. Dat we het allemaal weten, mensen. Wortel is gezond. Blijf wortelen eten. <laughs> Zeker. Goed, dankjewel. Doei. Jeroen de Jager was dat. Dan uh, gaan wij naar de Italiaanse auto Lamborghini. Stopt namelijk met de Gallardo. De auto die moest concurreren met Ferrari. Het is de best verkochte ooit van het bedrijf. Toch rolde gisteren in het Italiaanse Sant'Agata de laatste van de band... De Gallardo is een auto die regelmatig langskwam bij het BBC autoprogramma Top Gear. There is one supercar maker that's a little bit different. Uh -huh. Lamborghinis are for people who want to move about in a big pantomime, a massive West End musical full of en and noise. Uh -huh. Ja, hij is voor de beginnende rijken. Dus je moet 245.000 euro ophoesten en dan mag je er eentje uh, meenemen. Ja. Ja. Unfortunately, the Gallardo, the baby Lambo... never really cut the mustard. Ja, ze hadden natuurlijk grote aantallen nodig. Hè? Uh, Lamborghini is eigenlijk altijd wel in, uh, in, in moeilijkheden geweest... op het randje van het bestaan. En Lamborghini heeft eigenlijk ook de, de, de Gallardo een beetje uitgebolken... door elk jaar weer met een andere versie te komen... om hem weer terug in de actualiteit te krijgen, in de pers. Ieder jaar minstens één keer... een Limited Edition. Ja. Zoals je zou it is het niet zo leuk om te Ferrari 430. Van de ruim 14.000 Gallardo's die er zijn geproduceerd, rijden er maar een paar in Nederland. Een van de weinige ervaringsdeskundigen is Ton Rox. Jarenlang was hij hoofdredacteur van Autovisie en nu runt hij het blad Octane. Over klassieke, bijzondere, exclusieve en brute auto's. Zoals de Gallardo. In de Gallardo heb ik redelijk vaak gereden. Wel een stuk of vijf, zes keer, ja. Maar wint het? Wordt het gewoon? Ja, het wordt gewoon. Ja. Als je met 500 pk uh, rijdt, dan heb je op een gegeven moment iets van... Uh, want je gaat je er ook naar gedragen in alle manoeuvres... die bij 500 pk horen, die no normaal niet kunnen kunnen dan wel. Dus dan begin je toch te denken... hoe zou het zijn om in die 760 pk af en te door te rijden? En ook dat wint. Er zijn verhalen. De wheel, for instance, is covered in een bathmat. En als je de way back, zoals ik moet het squeaks tegen de firewall. Kun je dat Dat de hele tijd je Waarom is of was dit de ideale auto voor Cristiano Ronaldo en Lionel Messi? Nou ja, De essentie van een voetballersauto is natuurlijk dat je hier een val hebt om erin gezien te worden. En er zijn er 14.000. Waarom zijn die allemaal geel? Bijna. Nou, uh, je hebt andere sportauto's waar mensen van zeggen... ik wil een zwarte of een grijze, want ik wil een beetje onderduiken in het verkeer. Maar in een Lamborghini, gaat het erom dat, je juist, dat iedereen je ziet. En rood kan ook niet, hè? Nee, rood kan ook niet, want dan ben je een wannabe. Hè? Dan wil je op een Ferrari lijken. Dat, uh, dat is het niet. De Lamborghini is een opgestoken vinger naar een Ferrari. En, I don't care! Die Gallardo, was dat nou een Italiaanse Duitser of een Duitse Italiaan? Uh, ja, de, de Gallardo was nog een hoofdzaak door uh, Lamborghini ontwikkeld. Maar ik denk dat de nieuwe Gallardo voor belangrijke technische delen door Audi zal zijn ontwikkeld. Het is altijd een beetje een schok, hè? Dat de topman van Lamborghini Stefan Winkelman heet. Ja, dat is altijd een beetje een schok. Hij spreekt gelukkig uh, goed Italiaans. En hij denkt ook dat hij zich als een dandy moet kleden. Hij, hij is eigenlijk niet zo overdreven als een Lamborghini. Ah! Lambo is owned these days by Audi, so you even get some German common sense. Of we daar nou zo blij van moeten worden dat zeg maar, de Duitsers een spannende Italiaanse sportauto gaan maken? Hmm. Feitelijk is Lamborghini al lang een Duits merk, want onderdeel van het grote Volkswagen. Ja, dat is het lastige om te bepalen, hè. Wanneer is nou een Italiaans merk een Italiaans rons onze roosters worden in Engeland gebouwd, maar uh, alle dozen waar de onderdelen aankomen staat op Made in Germany. Maar er zitten ook bijvoorbeeld herkenbare airconditioning in van de Audi A8-navigatiesysteem. Ook de contactsleutel en zo. En dat doet een beetje afbreuk, denk ik, bij een auto van meer dan twee ton. van een 5-liter V10-engine. Het is de geluid van 512 rampaging Italian horsepower. Ja, dat laatste was topgear. Daarvoor hoorde u de hoofdredacteur van Octane Magazine. Lamborghini komt volgend jaar met de opvolger, de Cabrera. Dan de trein. Die raast negen keer per dag een station voorbij in Nederland... waar die eigenlijk had moeten stoppen. De NS doet dat om ergere vertragingen te voorkomen op het spoor. Vandaag werd bekend waar het het meest gebeurt. Verslaggever Josephine Trehi ging daarom naar de nummer één op die lijst. Goedemiddag. U weet toch wel welk station dit is, hè? Arnhem-Zuid. Ja. Het meest voorbijgereden station van Nederland. Klopt. 736 keer of zo? Nee, ver, 50 of zo, ja. Zoals ja, Heel veel. Eén keer per dag ruim. Eén keer per dag, ja. Dat is toch veel. Heb je ons meegemaakt? Ik niet. Ja, ik wel, zat ik in de trein zelf. Ja, en toen moest ik naar Arnhem en toen moest ik nog terug. <laughs> ja, ik kom ik weer terug. <laughs> ja. Wat dacht je toen? Balen, want het was een van de laatste treinen. Dus toen moest ik met de bus. Nee, hij zegt dat ze dat dan doen om andere vertragingen te voorkomen. Dat het niet nog erger wordt met andere treinen. Ja. Ja, ene, ik, ik snap het aan de ene kant wel, maar aan de andere kant vind ik het ook belachelijk. Ik bedoel, natuurlijk hier wonen ook uh, allemaal mensen en uh, die moeten natuurlijk ook met de trein. Ja, dat ze een vertraging hebben, ja, sorry, maar NS staat er ook een beetje bekend om natuurlijk. Dus ja, dan vind ik ook dat ze hier gewoon kunnen stoppen en uh, hier mensen kunnen ophalen. Ik bedoel, ja, dan maar vertraging toch? Uh, uiteindelijk kom je er toch wel, dus ja. Goeie reis. Ja, ja dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Erik Trindhamer van de NS. Waarom uh, rijden er zoveel treinen hier het station voorbij? De stations volgen elkaar kort na elkaar op hier. En dat betekent als een trein ergens vertraging oploopt... dat het ook bij andere stations oploopt. Dat betekent ook als je niet ingrijpt... En nogmaals, het is een noodmaatregel... dat andere treinen daar ook hinder van gaan ondervinden. En dat is de reden waarom we het doen. Maar gaat u iets doen om de mensen hier te helpen? Het heeft de absolute aandacht voor een volgende dienstregeling... Maar we moeten gebruik maken van de capaciteit die er is en de vervoerswens die er is. Bijvoorbeeld elk kwartier een sprinter en elk kwartier een niet te zitten. En deze mensen hier dan? Het spijt ons. Enorm. Maar we doen het om te voorkomen dat andere mensen, meer mensen, meer reizigers, er hinder van gaan ondervinden. Het is, het is op zich wel logisch, maar toch jammer als ik hier sta te wachten in de regen en ik op tijd in Nijmegen moet zijn. De NS zegt sorry, sorry, sorry. Ja, ze moeten gewoon zorgen dat het toch allemaal beter op tijd gaat rijden eigenlijk. Daar zit het probleem, ja. ik ben in ieder geval op de plek van bestelling aangekomen? Ja, ik ga weer richting huis met de fiets. Gewoon, uh, die rijdt meestal altijd op tijd. In de top drie van voorbijgereden stations... staan trouwens nog twee in de buurt van Arnhem. Dus bestuurders in de regio willen nu zo snel mogelijk een gesprek met de NS. Dit was het Radio 1 Journaal voor dit moment. Uh, Joost Eertmans zit klaar om het over te nemen. Joost, goedenavond. Goedenavond, Lucella Vanuit uh, Capelle en Dijssel uh, volgt de uh, avond zo direct. We, we praten over het volgende. Amsterdam wilde hem niet, uh, maar Den Haag wel. Het gaat over de nucleaire wereldtop 2014. Prijskaartje hangt eraan van 25 miljoen euro. Exclusief beveiligingskosten, dat zeg ik er nadrukkelijk bij. Heel Den Haag gaat op zijn kop. En dat dus voor een bijeenkomst met wereldleiders... waar je eigenlijk van tevoren wel kan inschatten... wat er concreet uitkomt. Helemaal niks. Maar het mag wel het kosten. 25 miljoen euro voor een wereldtop, het gaat helemaal nergens over. Dat is mijn stelling. Uh, u kunt gaan reageren bij uw rechtse roeptoeter, want ik zit ervoor. Uw reactie hoor ik graag op onze hotline 0800 1121. Wat vindt u van die nucleaire wereldtop in Den Haag? Moeten we dat naar ons toe trekken? of zegt u nou, geef het alsjeblieft aan de ouderen om eens wat te noemen. Eens of oneens maar ook met een hashtag ervoor. Dan kom ik u tegen op Twitter op mijn tweede scherm. Het is weer tijd voor het argument, zeg ik. Hou je blik op de weg en je verstand opeen. We zijn er met avondspits. Graag, tot zo.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 Het NOS-journaal. VVD en PvdA in de Eerste Kamer twijfelen of ze het voorstel... om het verbod op smalende godslastering te schrappen zullen steunen. Als beide fracties tegenstemmen sneuvelt het voorstel... dat met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer werd aangenomen. PvdA-senator Schrijver zei in het debat dat hij zich afvraagt... of minderheden na het schrappen van het godslasteringartikel... nog wel voldoende beschermd zijn.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 De partij neemt in de digitale samenlevingen treincomfort toe... als stopcontacten niet alleen zijn voorbehouden aan reizigers in de eerste klas. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Ja, dat team is eraan. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en af en toe kan er wat lichte regen vallen. In het oosten kan het ook plaatselijk mistig worden. De temperatuur die daalt naar een graad of vijf in het westen en noordwesten... en tot rond het vriespunt in het oosten van het land en er is nauwelijks wind. Morgen komt vanuit het noordwesten een zwak front naderbij. En daardoor is het bewolkt. En vooral in het westen en noorden gaat het mot regenen. En later geldt dat ook voor het midden van het land. In de rest van het land blijft het goedeels droog. Het wordt morgen 6 graden in het zuidoosten... tot 10 in het noordwesten en noorden. De wind morgen uit het westen is matig. Aan zee vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En na morgen houden we wisselvallig weer. Donderdag is het droog. Het wordt dan zo'n 10 graden. Vrijdag gaat het regenen. En dan is er ook veel wind. Vanaf zaterdag wordt het weer droog. Nou, de verkeersinformatie: Er staan nog 140 kilometer file. De dagelijkse files zijn aan het oplossen. Maar de file is veroorzaakt door ongelukken. Dat duurt nog even. Op de A7 van dan richting Horen... staat vanaf dit avond Horen 4 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. In het noorden van dat land op de A7... Heerenveen richting Groningen. Vergroningen Groningen 5 kilometer door een ongeluk op de andere rijbaan. De A7 van Groningen naar Heerenveen. Voor Leekstad 8 kilometer... Op de A7 van Heerenveen naar de Afsluitdijk voor Oude Haske... 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer wordt daar via de Af en de Oprit. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Knoop het Ridderkerk, 6 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda voor Breda Noord, 2 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. De A35 Enschede richting Almelo voor inschietterrein Twentekanaal, 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. 25 miljoen voor nucleaire top gaat helemaal nergens over. Goedenavond, het is net na half zeven. Ik ben er weer met uw half uurtje. Roepie de Toeter. Wel, WNL. 0800 1121. 53 regeringsleiders met 5000 delegatieleden en 3000 journalisten strijken in maart volgend jaar neer in Den Haag. Dan wordt een Nuclear Security Summit gehouden, ofwel de nucleaire veiligheidstop. Alleen al zonder beveiligingskosten is dat een strop van 25 miljoen euro. Alles voor de wereldvrede. Of voor het ego van ijdele burgemeesters en staatslieden. In een tijd waarin de overheid 4 miljard aan het wegsnijden is bij ouderen... ZZP'ers, autoliefhebbers en ondernemend Nederland... gaat dit bedrag toch werkelijk alle verstand te boven. Petitie, zeg ik, of tenminste een stille tocht over het Binnenhof. Den Haag, stad van recht en vrede, lijkt mij meer een stad van geld zonder reden. Rutte vindt het allemaal sober. Hij moet nu echt van het ganzenbord gelopen zijn. Een conferentie die zoveel kost en nergens toe leidt, is onzinnig. Of vindt u het allemaal wel meevallen? U mag mij bellen. Het is gratis. Ik zeg, 25 miljoen euro voor een topconferentie... gaat helemaal nergens over... Ik hoor geen tone, maar wel een geluid van een voorbijrijdende vrachtwagen. Het is een volle bak die ik voor u heb. Christian van Vels is erbij. Ze is uitgenodigd bij de conferentie volgend jaar. Joris Voorhoeven laat ze licht schijnen. Oud-minister van Defensie. En zometeen ook de voorzitter van het genootschap van burgemeesters. Bernd Snijders. Hij praat dus ook namens misschien wel Josias van Aartsen. Maar die stond te glimmen van trots gisteren. Toen bekend werd dat wij die topconferentie met misschien wel Obama naar Nederland Halen, de veiligheidsconferentie over de nucleaire toestand in de wereld. Wat vindt u ervan? 25 miljoen euro kost dat grapje en hebben we het nog niet nogmaals over de beveiliging van het hele circus. Daarna gaat op zijn kop. Jan-Ari Messenmaker zegt gebeurt weinig Joost, maar ik ben het oneens. Als je ergens bij wil horen, dan krijg je daar verplichtingen bij. Gelukkig willen wij hierbij horen. En Michel van Koert zegt, ook gekeken naar de opbrengsten of valt dat niet te kwantificeren? Op zich een goede vraag. Welkom bij Avondspits. Het wordt dus het grootste symposium ooit in Den Haag gehouden. Ik denk overigens van heel Nederland, de Nuclear Security Summit. 24, 25 maart is dat, 2014. Schrijf maar in je agenda, zou ik zeggen, als je in Den Haag woont. Want ik zou even een midweekje vakantie nemen. De stad wordt een vesting. De kosten, ik heb het even uitgerekend. volgens mij kost dit een half miljoen per wereldleider. Dat zijn de kosten voor de conferentie. En ik vind het echt een beetje van de al te gekke. We gaan naar de eerste beller. Dat is Johan Beers uit Leiden. Goedenavond, Johan. Hey, goedenavond, uh, Joost. Ja, reageer eens. Ik ben het oneens met de stelling. Ja. Ik vind dat je best wel wat uit mag geven aan beveiliging. Dat mag best wel kosten. Een, een, een beveiliging van Geert Wilders, dat kost ook al uh, miljoenen. Dat kost volgens mij ook wel 20 miljoen. Ja. En Nederland zet zich eens dus een keer goed op de kaart. Op de wereldkaart. Op ja. een positieve manier, deze keer. En denk je, wat denk je dat eruit gaat komen uh, uit zo'n conferentie? Nou, er zal niet echt concrete uit, afspraken uitkomen. Dat denk ik niet. Nou, dan kun je toch Concreet, beter... er komt er nooit ja. wat uit. Er komt nooit wat uit. Dan zeg je, kun je toch misschien beter 50 miljoen aan, aan, aan de geven... Om, om Den Haag op de kaart te zetten als het daarover gaat? Ja, maar... Het op de kaart zetten, dat, dat is voor mij al voldoende. Nederland okay. die moet wat positiever op de kaart komen. Positief dat op de kaart, met een nucleaire top. Johan, ja. je zegt het. Dankjewel, Johan Beers. 0800-1121 als u mee wilt doen met de radio toeter. 25 miljoen voor een nucleaire top. Gaat nergens over. Uh, we gaan eens praten met Christa van Velsen. Ze is uitgenodigd voor deze conferentie. Christa, goedenavond. Hey, ik hey. weet niks van die uitnodiging, Joost. Oh. Maar, uh, bedankt. Pax Christi is niet uitgenodigd, toch? Of wel? Nou, ik neem aan dat we nog wel een uitnodiging ontvangen. Okay. Um, ik, ik heb even, even gekeken, Joost, wat andere, ja. wat andere summits eigenlijk kosten. En ik vind terug dat uh, zoiets als de G20 in, in Canada in 2010 was, dat dat, dat al ja. 700 miljoen kostte. Dus, Tjonge, uh, dus uiteindelijk, ja. uiteindelijk een relatief een schijntje, maar nog steeds een enorme berg geld. En ja. dan zou ik denken... ...dat Nederland wel belang bij heeft om daar een hele strakke agenda neer te zetten... ...die inderdaad ergens toe leidt. Dat bedoel ik. Uh, namelijk dat de wereld veiliger wordt. Ik heb die agenda nog niet gezien. Wat ik wel weet is dat uh, het thema van kernwapens niet op de agenda staat. Nou. Als er iets de wereld onveilig maakt... ...dan is het wel die 17.000 kernwapens die wel nou, liggen. Laat mij naïef zijn, maar ik dacht dat dat bovenaan de agenda zou staan. Helemaal niet. Het gaat, het gaat over het beveiligen van uh, nucleair materiaal. Dat is ook enorm belangrijk, uh, maar... Het, het, het zou en, en moeten zijn, als Obama toch in Nederland is... dan zou ik hopen dat uh, minister Timmermans de kans neemt... om eens te gaan praten over de kernwapens die op volk liggen. Want hij ja. wil de hele bevolking vanaf. Daar wil de, de, de, de Tweede Kamer inmiddels ook vanaf. Ja, dat staat is... niet op de agenda. Als gastheer zouden we dat toch op de agenda moeten kunnen zetten. Ja, dat zouden we jou bijna denken. Dat is waar, waar ik zijn mond over bij sprak onlangs. Nou, hoe zegt Rutte? Gelijkgezinde landen, dat is zo verrekte handig. Want dan kan je tempo maken. Terwijl ik denk, ja, zonder Noord-Korea of Iran... Wat ben, je aan, wat ben je aan het doen? He? Als je conferentie. Ja. Dit is enorm teleurstellend. Ik bedoel, we, we hebben allerlei plekken, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties, waar we gewoon met iedereen kunnen praten. En dan, dan juist deze, deze spelers, waar ook landen als, als Pakistan nu moeten gaan aanschuiven. Het zijn belangrijke landen waar je afspraken mee moet maken over nucleair materiaal, juist omdat het gewoon gevaarlijke landen zijn uiteindelijk. Van alles kan gebeuren. Ja. En ik, ik snap niet waarom, waarom uh, Amerika zo selectief zou willen zijn in wie er mag praten over nucleaire veiligheid. Want dat is uiteindelijk een thema wat iedereen aangaat. Precies. Nou zegt Baselaar mij op Twitter, dat het mooie aan Twitter. Die zegt eens: Het zou veel goedkoper zijn om een conference call te organiseren. Maar dan worden ze misschien wel afgeluisterd, zegt hij erbij. Um, is dat niet trouwens zo goed Ja. Waarom moet het allemaal op deze manier met weet ik wat voor vrachten aan, aan personeel en alles erbij en, en, en hotels. Het kan natuurlijk ook met een hele mooie conference call dat je elkaar eens even goed, uh, goed met elkaar spreekt. Of is dat onzinnig? Nou ja, al die delegaties komen met regelmaat in, uh, in New York en in Genève in VN-verband bij elkaar. En ik denk dat het, dat het heel zinnig is om elkaar in, in de ogen te kunnen kijken. Een conference call is goed om elkaars meningen te leren kennen. Maar als je echt besluiten wil nemen, is het echt wel maar fijn... Het, om in dezelfde ruimte te kunnen zitten. Het, het, het is toch voor 80% uiterlijk vertoont toch al die toppen. Dan zie je ze glimmen en dan komen ze uit de auto's... en dan gaan ze weer naar een banket met Maxima. Allemaal prima tot je dienst. Maar wat, wat schieten we er nou eigenlijk mee op? Ja, de, de, deze conferentie had de laatste in, in, in, in de, uh, in de uh, ronde moeten zijn. En dan hadden er uh, sterke afspraken moeten komen. Inmiddels blijkt dat dit helemaal niet de laatste ronde is. En dat is natuurlijk een beetje teleurstellend. Ja, het is, ja, gewoon het is altijd teleurstellend, maar Christa. Want ik ken jou uh, ook, uh, oud-Kamerlid. Je hebt daar altijd tegen gevolgd van die teleurstellende ontmoetingen tussen wereldleiders. Ik denk, ja, waarvoor doen we het nou eigenlijk? Voor het ego van, ja, van een aantal mensen, omdat er dan toch een top is geweest. Maar ja, als... Als je, uh, juist als je weet dat, uh, dat Nederland ervoor heeft gezorgd door, door een verkeerde beveiliging dat uh, Pakistan nu het, een kernwapen heeft. Ja. Uh, dat is onze geschiedenis. Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat er over gesproken wordt. En zolang hmm. er nucleair materiaal rondzwerft en niet veilig is, moet er over gesproken worden. Hmm. Maar er moet wel een efficiënte agenda zijn. Ja. Dat moet leiden tot strakke afspraken. En ik, ik ben vooral teleurgesteld over het feit dat je niet bent uitgenodigd. Nee, daar kan oh. ik heel goed mee leven hoor. Nou, ik hoop dat je er toch tussen komt alsnog, Christa. Want dat zou... Dat zou... Ja, ik ma dan maak ik me nou juist geen zorgen over, okay. Joost. Nou, één zorg minder. Christa, dank je zeer voor je reactie je namens Pax Christi. Hè, woordvoerder ben je daar. En, en, en je oud-Kamerlid voor de SP. Merci. Straks Joris Voorhoeven, oud minister van Defensie. Wat vindt hij van de nucleaire top van 25 miljoen? Euro. ik zeg het gaat helemaal nergens over dat soort bedragen. Een half miljoen per wereldleider. Want ik zeg u nog een keer, de 5000 delegatieleiders en de 3000 journalisten... die moeten allemaal vanzelf het hotelkamertje betalen. Het gaat puur alleen om de wereldleiders zelf, de 53 stuks die naar Den Haag komen. Annemarie Ummels is het met me oneens. Annemarie? Uh, ja, ik ga even mijn radio uh, uit uitzetten. Rijen, Graag. Dank u wel. En je bent weer terug, Annemarie? Oh, dat is een eindlopen. Dan pak ik even tussendoor. Blijf hangen. Ik pak even Jacob, want die is wel dichterbij. Uit Delft, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, nou, uh, ik uh, ben het uh, grotendeels uh, met je eens. Uh, ja, 25 miljoen, dat lijkt me ook voor, voor be zo'n betrekkelijk beperkt uh, aantal mensen. Uh, idioot veel. En ja. uh, het is heel goed dat uh, Christa van Velsen... Uh, niet direct mijn partij, maar uh, dat hij uh, goede inleiding heeft gegeven... en ons, uh, ja, ons bij de les houdt wat betreft... Uh... Uh, Kernwapens uh, uh, de wereld uit. Ik zeg daarbij uh, ge gefaseerd en met beleid en niet van de een op de andere dag. Ja. Maar je hebt, je hebt ook een, een, een, een groot puntje uh, Ja, het gaat, om, uh, het gaat om prestige en om het ego, ja. inderdaad. Ja. En burgemeester Josias van Aartsen, nou ja, die roept op die manier, sorry dat ik het zeg, maar vooroordelen over zichzelf af. En wat ik ook aan zie komen, is een enorme uh, nieuwe infrastructuur en een, en een golf van verengelsing, want het, het het, het wereld, hoe heet dat? Tegenwoordig heet het World Forum. En dat, ja, dat is het. Dat, dat is, dat congresgebouw. Precies. Dus dat, dat, is, dat, dat krijg je in die golf van, van idiote verengelsing. verplichte plichte verengelsing krijg je er ook nog eens een keertje overheen, blijvend. En dat irriteert me mateloos. Oké, okay, duidelijk Vooral Jacob. Jacob Gert is het is er niet mee eens. Uh, ja, Dels mee eens moet ik zeggen eigenlijk. De heer De Graaf uit Oldhuizen. Goedemiddag. Dag. U bent er in de uitzending. Goedenavond. Oké, okay, ja, ik moet horen, ik ben van mening dat daar een stelletje ordinaire wapenhandelaars zitten die als ze de volgende dag weer wakker worden in een riant hotelbed... de volgende dag weer wapencontracten gaan tekenen. Want oh, het is nu? al 5000 jaar zo... dat. De, de wapens, de, de, dat is de voeding van de van die heren die daar zitten. Die, die, die de, reizen ermee de wereld rond. Er worden John Zuidvaarters gekocht. Zelfs meneer Rutte, die vindt het prachtig dat die met straaljagers atoombommen kunnen afgooien. Hebben ze in het volk nog net even kunnen voorkomen vanmiddag in de kamer? Maar ja. dit, is, dit is een ordinaire wapen. Wapenhandelaarsconferentie. De, wat Sarkozy ook liet zien overigens. Maar dat ik, ja, u bedoelt de JSF dus ook nog eens een keer erbij. Dat heeft, dit, ja. dit heeft juist ten doel om de wereldvrede wat dichterbij te brengen. Gelooft u daar helemaal niet in in een uitkomst die ons iets meer gaat beschermen? Nee, nee, nee. Hmm. De wereldoorlog is eigenlijk opgestart in Zuid-Afrika. Ze zijn er druk bezig om, uh, om de alle beste wapens die ze maar kunnen verkopen daar vervoeren ze daarheen om ook ze uit te testen op die plaatselijke bevolking? Dat is er enkele toenadering daar. Het is, eh, word wakker, mensen. Dit is een ordinaire wapenhandelaarsconferentie. De volgende dag reizen ze allemaal weer terug naar hun eigen wapenfabrieken toe. Oké. Okay. Okay. Kom maar in kwelze. Nee, het is een duidelijk punt, meneer de Graaf. En dat mag bij, bij, bij Avondspits. Helder verhaal. 0800-1121. Als u wilt reageren op mijn stelling: 25 miljoen voor een nucleaire top gaat helemaal nergens over. Um, of dit mee, Hek je eens? Hek je oneens? Ik uh, zeg goedenavond, Bernd Snijder meneer Joost. Hallo Bernd, uh, burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Um, ja, wat vind je van deze conferentie? Uh, allereerst even, ik kan natuurlijk in deze zeker niet namens alle burgemeesters <laughs> ja, spreken. Ik hoopte niet het zo. Ja. Maar um, nee, kijk, ik, ik, het is eigenlijk een beetje een kwestie van lokale democratie. De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om stad van vrede en recht te zijn... En heeft er een groot bedrag voor, op, uh, voor over om deze top uh, daar uh, te, mm -hmm. te, te ontvangen. En ik, ik denk dat dat, dat hoor je ook aan reacties van luisteraars, dat yeah. het uh, heel goed is dat Nederland zich op dat vlak ja. wil uh, profileren. En ik denk dat dat ook heel goed recht doet aan het profiel van de stad Den Haag. Dus ik, ik vind het nee. 25 miljoen veel geld. Maar um, in Haarlem zouden we dat niet op kunnen brengen. Maar nee, dat vroeg ik me af. Zou je, je dit in Haarlem doen? doen? <lacht> dat zou niet kunnen, denk ik. Inderdaad, Amsterdam wilde het niet, want die vond alle eisen en voorwaarden aan beveiliging... vonden ze veel te hoog van de laan. Dus toen kwam het toch in Den Haag terecht. Maar is het nou meer voor het prestige van Den Haag, stad van recht en vrede... of is het voor de wereldvrede? Nou, ik denk dat het, uh, dat het een combinatie van beide is. Dat het, uh, zo is het natuurlijk toch vaak ook met allerlei ja, marketingactiviteiten van steden... Hmm. Ik, ik, een heel concreet voorbeeld even uit mijn eigen uh, kleinere omgeving. Wij hebben volgend jaar Serious Request in Haarlem. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat gaat om een goed doel. Naar nou, zo'n nucleaire top is in zekere zin ook een goed doel. Ja. Iets waar je de mensen warm voor krijgt, maar waarmee je uh, het, dat, dat goede doel staat op nummer 1. Maar het is natuurlijk ook wel hartstikke leuk dat maar je dat gewoon ja. echt in de staat. Maar het 3FM Serious Request lijkt me niet 25 miljoen kosten voor de gemeente nee. Haarlem. Hè? Nee, nee, La, nee, nee, dat kost je nee. bijna niks. <laughs> Dat is uh, aanmerkelijk minder. Maar ik, kijk, weet je wat ik... Um, je zou, uh, ik kan me ook voorstellen dat je... Nou, kijk, Utrecht heeft nu net uh, de start van de Tour de France binnengehaald. Dat kost ja. 10 miljoen. Nou ja, dat is een, dat is een uh, iets ander doel. Dat is natuurlijk ook marketing van de stad. Maar daar zou je eerder, denk ik, vraagtekens bij kunnen zetten... dan bij ja. zo'n doel als het proberen iets bij te dragen ja. aan een dat, uh, veilige wereld. Ja, ik vind een half miljoen per wereldleider heel veel geld. Het is, uh, het is uh, veel geld, maar je, ja, kennelijk heeft de Haag voor gekozen om uh, daar ook uh, weer wat voor terug te krijgen. In de zin van, een, uh, nou ja, een, je staat wel even uh, je staat op uit. de kaart. Uh, de hele ja, stad ja, ligt op ja. zijn gat in feite ook natuurlijk, want er komt ja, er geen hond meer in, maar in, maar in of uit. <laughs> maar goed, nee. het, nou ja, dan is het uw, uw oordeel toch, meneer Snijder, dan Bernd, om te zeggen. We, we, het, het is inderdaad niet zo'n gek, gekke keuze eigenlijk van uh, van uh, van, van Aertsen en van Den Haag om de, om de nee. conferentie te houden. Huh? Ik vind het niet uh, inderdaad, het is, je moet het niet te vaak doen, maar eens in de tien jaar zou ik zeggen, dan kun je nog wel eens een keertje een uh, potje breken. Oké. Okay. Dankjewel Bernd Snyder, burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. De oud-minister van de Wensje hangt al. We gaan nog even naar de tweets kijken die u lanceert. Marco Mout zegt beste Eerdmans voorbereiding van deze nucleair summit was enkele weken geleden in Zutphen. We hebben er heel veel zakelijk plezier aan gehad. En Willem Twist zegt eens 15 miljoen voor een wereldtop met een B is verspeeld geld tijdens een recessie. Want er worden toch geen concrete afspraken gemaakt. Nou dat is eigenlijk mijn hoofdvraag. Ik vraag het zo ook aan, aan minister Jor, oud-minister Voorhoeven. Even Oh, sorry, Annemarie. Die had ik nog even onhoog gezet. Ben je inmiddels bij de radio geweest? Ja, Heb je terug? Juist. Vertel. Ja, ik uh, vind deze conferentie uh, kan enig nut hebben. Uh, ik was niet zo blij met de inleiding van onze premier... die zei, uh, die moet er komen om te voorkomen... dat uh, terroristen vuile bommen kunnen maken. En toen dacht ik, ja. jongen, dan nou heb je jaarswerk niet goed gemaakt. Uh, als mm. deze conferentie duidelijk maakt... dat er nauwelijks een scheidslijn is... tussen het civiele en militaire gebruik van nucleair materiaal... Mm. en dat bijvoorbeeld bij een transportongeval... waarbij vliegtuigen betrokken zijn waarin ja. in de contragewichten verarmd uranium zit. Dat verarmd uranium je... wordt hoofdzakelijk militair gebruikt. Je hebt wel gelijk, maar... waarschijnlijk Annemarie, want ik durf het niet te toetsen... maar het punt is nou net dat de landen die je nodig hebt, zijn er niet. Nou, dat is dan maar de vraag. En oh. als, als het zo is dat, dat de, de, de kernmachten uh, die de hele wereld nu via de, de Veiligheidsraad ja. uh, hun wil kunnen opleggen... als die er niet zijn, dan is het toch een goede gelegenheid okay. om uh, burgers... Die waarschijnlijk nauwelijks zullen deelnemen aan het conferentiegedeelte, toch de gelegenheid te geven om de deelnemers aan deze conferentie door hun manifeste aanwezigheid te laten zien: dat okay. wij als burgers totaal niet uh, beveiligd worden nee. door massavernietigingswapens, die ook in de samenleving. Dus een goed signaal. Burgersamenleving... Ik, ik, ik ga je afronden, anne dankjewel, want ik wil naar de oud-minister. Oud minister Joris Voorhoeven, goedenavond, welkom bij Avondspits. Goedenavond. Dank meneer Van Hoeven. Nou, we hebben de hele discussie al gehad over de nucleaire top volgend jaar in maart in Den Haag. Mijn stelling is, het is wel helemaal heel veel geld voor zo'n conferentie... waar waarschijnlijk toch niks uitkomt. Vindt u mij dan te pessimistisch? Ja, die stelling lijkt me niet juist. Uh, als er in Nederland de Olympische Spelen zouden worden gehouden... zou niemand bezwaar hebben tegen forse uitgaven... vele malen groter dan dit bedrag... Terwijl het afremmen van het risico van een kernoorlog en kernwatergebruik natuurlijk ongelooflijk veel belangrijker is. Zeker. Maar, uh, maar, dus, maar het, Volk, uh, als deze top daar een bijdrage aan kan leveren, is het uitstekend besteed geld. Dat, dat zegt u maar. Net zei Christa van Velsons namens Pax Christi dat in ieder geval de kernwapens niet op de agenda staan van de summit. Maar wel het, het beter beveiligen van het uranium enzovoort. Zeg maar het gebruik van, van kernactiviteit, maar niet de kernwapens. Die kernwapens komen ook aan de orde en het beveiligen van kernmateriaal is buitengewoon belangrijk. Ook het afremmen van de handel in materialen die kunnen worden gebruikt voor kernwapenproductie. Um, dus uh, die 25 miljoen lijkt mij uitstekend besteed. Ja, nou zeg ik, die 25 miljoen, als je het om, omslaat, is dat een half miljoen per wereldleider, want nog he, die, die beveiligingskosten vallen er nog eens buiten, en ook alle delegaties betalen hun eigen kosten, maar voor Den Haag, althans Nederland, is het die 25 miljoen voor de 53 wereldleiders. Waar zit dat geld dan in, vraag ik me af? Dat weet ik niet, ik heb de begroting niet gezien. Nee. Nee. Waar het mij om gaat, is het belang van het onderwerp, en eh, als de gemeente Den Haag, eh, gesteund door eh, de Nederlandse regering... Eh, dit overleg, dit belangrijke overleg in Den Haag kan doen, plaatsvinden... lijkt mij dat voortreffelijk. Ook als daar geen landen bij betrokken zijn, Noord-Korea of Iran... die dus niet komen naar deze conferentie? Ja, dat eh, wil niet eh, betekenen dat die conferentie niet belangrijk is. Er zijn nog heel veel andere... Uh, een nucleaire probleem in de wereld. Overigens wordt in het overleg met Iran uh, uitstekende vooruitgang geboekt. Uh, dus er uh, mm -hmm. is reden tot uh, uh, optimisme. Uh, de kernproblematiek uh, moet worden teruggedrongen. Ja, nee, we zijn we heel helder met elkaar eens meneer Voorhoeven. Tot slot, als de president Obama, de president van Amerika niet zou komen, want dat is nog niet helemaal zeker, is het dan al een mislukte, uh, mislukte symposium bij voorbaat? Uh, nee, uh, ook dan niet. Het is natuurlijk goed als hij komt... omdat hij de voortrekker van dit hele terrein is. Uh, als hij niet komt, is dat jammer... Uh, maar dan is er nog een hoop te doen uh, op het, uh, het terrein van het voorbereiden van nieuwe en betere afspraken over dit gebied. Oké. Okay. Oud-minister Joost Voorhoeven, dank u zeer. Oud-minister van Defensie voor de VVD. Um, is het niet me mee eens? Als ik zeg 25 miljoen euro voor een nucleaire top in Den Haag, dat gaat helemaal nergens over. Kunnen je nog meedoen? Net de laatste vijf minuten gaan in. 0800-1121. Ik zie dat Hein Groener is uit Amsterdam. Goedenavond Hein. Ja, dat is natuurlijk onzin. Hè? Onze politici hebben veel te grote broeken aan. En ze denken dat ze het middelpunt van de wereld zijn. Maar het wordt op andere plekken. Ja. En ik heb het al tegen de meneer gezegd wie de telefoon aan had. Peter, Peter van Emdel, ja. Gaat u verder? Meneer, die heb ik al tegen gezegd. Uh, Philips en Johan Cruijff zijn bekender als Nederland of Holland. Ja, en, dan is daar, daar, en dat, wat is daar de, de gevolgen van? De gevolgen zijn dat ik door net die mislukte minister van uh, Defensie nou, de voorhoeven... hij heeft ook goede ik dingen gedaan. hoor. Nou, hij heeft wel goede dingen gedaan, vind ik. Als minister heeft hij... Ja, iedereen maakt zijn fouten. Maar, maar het punt is dat, dat het geen enkel effect heeft, zo'n conferentie. Dat heb ik eigenlijk ook betoogd. Maar dat zei de heer Voorhoeven van... Nou, dat moet je niet onderschatten. Er kan van alles uitkomen. Dat is ook een heel belangrijk thema. Daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Komt helemaal niks uit. Nee. Oké. Okay. Korea ja. of China, die doen allemaal hun eigen zin. En ook Poetin doet zijn eigen zin. Daar, ja, die komt overigens wel. Oké, okay, Hein Groen, bedankt. Hub Bellemaker zegt: mm, 50 miljoen. Dat wordt vast wel weer in de Haagse economie gestopt. De horeca. He, denkt hij onder andere. En Wim Kok, eh, zeker niet de oud-premier, zegt hij, maar die is het oneens. Avondspits. Uh, als gastland is dat juist heel goed om uh, zo'n punt te agenderen. En Lars Dame zegt Eertman, ze moeten toch grote projecten aandurven blijven nemen. Wat stellen we anders nog voor? En 50 miljoen is een minuut zorg of zoiets, zegt hij. Die is duidelijk niet zo mee eens. Loes uit Hilversum, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Je spreekt met Loes mooi. En ik Hi. ben eigenlijk helemaal met je eens dat dit een onzinnig project is vanuit Den Haag. Waarom gaat het niet vanuit Brussel? We zijn toch één Europa aan het proberen mm. te worden. En Genoeg geld daar, bedoel je? Ja. Brussel dan niet daarvoor zich inzetten? Dat ja. lijkt me eigenlijk de... een aardig punt. Een aardig punt. In de discussie, het is natuurlijk een wereldtop. Maar dat zou je zeggen, als Europa nou zichzelf op de kaart wil zetten... dan zou dat vanuit Brussel gedaan moeten worden. Want, ja. Ja, Loes, ik vind het een mooi punt. Loes, mooi. Nou, Dank je wel. Misschien blijft dat erin. Dank je wel. Da Oké, okay, het blijft zeker in de discussie. Harold Masseling twittert mij... Nederland zet zich niet op de kaart... maar ...koop zich op de, kaart, op de kaart zetten. Dat doe je namelijk inhoudelijk. vind ik ook wel heel erg mooi gezegd. Jan Edens uit Hoorn. Jan? Goedenavond, Joost. Jij hebt mij de dingen voor mijn neus weggehaald... ...want ik vind ook een conference call ideaal. Ja, dat was niet mijn dat... idee overigens... ...maar ik vond het wel een goede. Iemand twitterde dat. Nou, ja, dat, dat is heel makkelijk voor die beveiliging... ...en het, ook het vliegen. Want er zal die lui vliegen. Dat is ook heel goed voor de milieuvervuiling. Ja. Ja. Het Heb het ik van... nog niet gehoord. Maar ik denk ook dat heel veel conferenties gewoon via conference calls kunnen gaan. Zeker voor milieudefensie en dergelijke. Je komt in ieder geval wat sneller ter zake. In plaats van een banket met, met, met, met, met de koning. En nog eens een keer op een loper staan. En nog eens een keer de, uit de auto, in de auto. Vind je niet, het maakt altijd zoveel Ondzins. fus los, zo'n top. Ja. Ik denk ook dat er een, concre een concreet gevaar is. Het is heel moeilijk om die troep te beveiligen. Ja. Zeker als je die dingen van Dallas zag van uh, 50 jaar geleden. <laughs> ja, precies. Uh, ja, de 63. Dankjewel Jan. Jan Edens. Meneer Lindenberg, Soetemeer. Ja, goedenavond. Uh, meneer Eepans, uh, u heeft het maar constant over een nucleaire top. Ja. Maar uh, in uh, dat verhaal wat ik uh, over de radio diverse keren gehoord heb... ...gaat het in dit geval niet om iets wat met kernwapens te maken heeft. Het gaat om een conferentie waar afspraken gemaakt moeten worden over restafval. Ja, daar hebben we het over gehad. Met name, ja. Ja. Met name afval bijvoorbeeld uit ziekenhuizen en dergelijke... ...waar wanneer het, uh, mm. het, het in handen komt van uh, anderen... Mm. ...eventueel op termijn dingen gemaakt zouden kunnen worden... Ja, dat, wat, als, Kijk, dat is een ah, heel precies. ander verhaal. Absoluut, als, dat zeggen. ben ik precies. Maar zei ik daarom van is ook Christa ja, van Velden van, van uh, uh, Pax Christi niet uitgenodigd. Want het gaat in dit geval helemaal niet over kernwapens. Maar wel over terrorisme, daar begon het er zelf over. Ah, nee. Ja. Het gaat niet over terrorisme. Nee, maar daar begon hij over. Het gaat om, om ervoor te zorgen dat terroristen. Als die geïnteresseerd precies. zouden zijn... Hey, dan denk ik, ...dit precies. materiaal niet in handen exact. krijgen. Exact. Met andere woorden... ...de 25 miljoen waar u constant mee schuimt... Mm. ...gaat niet in een grote pot... ...en er komt er toch niks uit. Nee, het is een kwestie van... ...een ja. conferentie... ...die heel duidelijk... ...een um. oogmerk heeft... Okay. ...om ons allen... Meer veiligheid te bieden. Dank u wel. Ik moet die punt zetten meneer Lindenberg. Want het, het spijt me. Ik, ik vond dat u wel een goed betoog gaf. Maar dan komt er nog steeds op terecht dat het veel geld is wat mij betreft voor zo'n top. Uh, al, al heb je het over dat onderwerp SEC. Maar ik moet u zeggen dat dit hem weer was uh, luisteraars. Uh, deze Ronde van avondspits, Spits. Uw dagelijks half uurtje stemmingmakerij. Zit erop. Ik bedank uh, mijn gasten. En u ook voor het bellen en tweeten. Na het nieuws van 7 is het tijd voor de NTR met het programma Kunststof. En daarin staat vandaag cabaretier Jeroen van Merwijk Centraal. Morgen is omroep WNL de Weer, dan met Vandaag de Dag. Vanaf 7 uur in de ochtend krijgt u dan het laatste nieuws... en opmerkelijke reportages, dat alles op Nederland 1. Volg ons op twitter.com, aperstaartje avondspits WNL... of aperstaartje. Eerdmans, dan komt u bij mij uit. Morgen ben ik er weer, vanaf half zeven, present op Radio 1. Fijne avond, graag tot dan. Dag. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen in de Champions League. En daar prachtig zegt... Wat een goals, jongen, jongen, jongen. Ajax-Barcelona. de bal met de tweede paal. stand. dan gaat iedereen. erin. zit erin. De Champions League zometeen in langs de lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.